complex in was ingestort. Zes bouwvakkers raakten gewond, drie liggen er nog op de intensive care. Er komt een databank met gegevens van alle Nederlandse mannen met borstkanker. Die moet meer inzicht opleveren in de specifieke kenmerken van borstkanker bij mannen. Het is volgens de onderzoekers nog niet duidelijk of het bij mannen om dezelfde soort tumoren gaat als bij vrouwen. De ziekte komt bij mannen veel minder vaak voor dan bij vrouwen. Cuba laat opnieuw politieke gevangenen vrij. Het zijn vier mannen en een vrouw die vastzitten op beschuldiging van onder meer terrorisme en pogingen tot kaping. De vijf worden volgende maand overgebracht naar Spanje. De mededeling komt kort na de bekendmaking van het Europees parlement... dat de Sakharov Prijs voor Mensenrechten dit jaar gaat naar een andere Cubaanse dissident, Guillermo Fariñas. In de Europa League heeft van de Nederlandse clubs alleen PSV zijn derde wedstrijd gewonnen... De Eindhovenaren versloegen in Hongarije Debrecen met 2-1 en staan nu met zeven punten bovenaan in hun groep. AZ verloor in eigen huis met 2-1 van Dynamo Kiev. En in groep K speelde FC Utrecht met 1-1 gelijk tegen Steaua Boekarest. Dan het weer, vooral in het noorden buien, in het zuiden droog. Het wordt 12 graden. In het weekend veel regen. Dit was het...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 Zandvoort heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010. Al twintig 20 jaar. Live. -M -M. Met, met nu De herhaling van ZFM Jazz. En het begin, and you take a bass. Man nu we in some place. Take a box. One that rocks.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 to love But nothing strikes me funny Now my world's a faded pastel Well I guess I'm Of loving you, and that alone is more than I was created. Nothing strikes created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 Het was een stukje jeugdherinnering van mij. Midden jaren 50 was ik lid van Mignon, de jeugdomroep van de Afro. Ik hoorde bij de af Amsterdam-Zuid en als herkenningstune gebruikten wij toen enige tijd deze uitvoering van Strike of the Band. Flitsend gespeeld door het immens populaire Nederlandse swingorkest, de Ramblers, onder leiding van Theo Ude Masman.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 you think of me dear when you've time to spare Pray you'll be happy is my only prayer Crying my heart out for you God heart you, Friends may forsake you Sometimes it happens that way But I'm still for you Always adore you I love you, I love you What more can I One I couldn't reach. Now I'm just a pebble on alone.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 maar de politie heeft nog geen idee hoeveel. De politie is op zoek naar ooggetuigen... die meer informatie hebben over het aantal passagiers. Ondertussen zoeken duikteams naar mogelijke slachtoffers... en is er ook een helikopter ingezet met een warmtecamera. Het scheepvaartverkeer op het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen is stilgelegd. De overslag in de haven van Rotterdam ligt weer op het niveau van twee jaar geleden. Dat zei directeur Smits van het havenbedrijf Rotterdam... bij de presentatie van de cijfers over de eerste negen maanden van dit jaar. Volgens Smits is de groei iets groter dan verwacht, al vlakt hij ook iets af.